Goedemiddag, ik ben Beam Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. De aanslag op een school in Rusland was waarschijnlijk een wraakactie. Vanochtend begon een oud-leerling van 19 om zich heen te schieten in de school in de stad Kazan. Er zijn acht doden en tientallen gewonden. De dader had zijn actie van tevoren aangekondigd op social media, zegt correspondent Iris de Graaf. Hij liet in die post toen ook weten dat hij recentelijk een jachtvergunning had gekregen. En dus ook een wapen had. En dat hij online had geleerd hoe hij een bom moest maken. Waarom hij de aanslag heeft gepleegd is officieel niet bekend, maar... Volgens lokale verslaggevers had hij een slechte ...met zijn voormalige leraren en met zijn ex-klasgenoten. Dus zij zeggen dat het gaat om een soort wraakactie op zijn school. De jongen zelf is opgepakt. Ook in hoge beroep is Malek F. veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. Drie jaar geleden stak hij in Den Haag drie willekeurige mensen neer. Die raakten gewond. Volgens het gerechtshof was Malek F. volledig ontoerekeningsvatbaar. Daarom krijgt hij geen celstraf. PSV-spits Eran Zahavi is van plan het seizoen bij zijn club gewoon af te maken. Afgelopen weekend werd zijn huis in Amsterdam overvallen. Zijn vrouw en kinderen waren thuis toen dat gebeurde en werden vastgebonden. Zahavi denkt er niet aan om te vluchten, zegt hij op Insta. En een kabelbaan die recht over de snelweg A6 gaat, is dat wel veilig? Bij Almere wordt zo'n kabelbaan aangelegd, die komt er voor de Floriade. De gondels zijn doorzichtig, want anders kun je niet zien hoe het met de mensen erin gaat. Maar Rijkswaterstaat denkt dat automobilisten daardoor afgeleid raken. De bouwer gaat er alles aan doen om het zo veilig mogelijk te maken. Zo zijn de stations zo gepositioneerd dat de kabelbaan zo recht mogelijk over de A6 gaat. En uh, zullen de cabines ook niet verlicht zijn en ook uh, s'avonds dus niet in bedrijf zijn. De kabelbaan bij Almere gaat volgend jaar april open. Het weer. Vanmiddag gaat het op steeds meer plekken regenen. Het kan ook even flink plensen met kans op onweer. Morgen. Dan ziet het er wat beter uit. Al kan er in het zuiden nog wel een buitje vallen. Het wordt 15 tot 19 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan van de ANWB.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 met nu ZFM Lunch. Ja, welkom terug lieve luisteraars. Tweede uurtje van deze lunchroom op uh, deze dinsdag. Uh, Jan aan deze kant uh, geassisteerd, goed geassisteerd. Vandaag weer door uh, onze eigen beroemde, befaamde, beruchte... Kortdraaier of wat no, dan no, mee? no, no, no. ja, Meer, meer sublatieven uh, hebben we niet, hoor, momenteel. Van bekende. Ja, goed. Het gaat uh, twee uur Wat gaan we doen? Ja, je hebt nog wat interviews staan, neem ik aan. Ja, ik heb uh, net even uh, gesproken met, uh, met Gerry Rutte. Die gaan we straks even bellen over een uh, cursus valpreventie die binnenkort gehouden wordt. En die cursus valpreventie is online uh, te volgen. En ik heb daar een idee voor om dat misschien iets, ook iets anders te doen. Maar goed, dat gaan we nog niet vertellen op de radio. Um, maar daar wil ze wat over vertellen. En dat is een cursus van. Uh, uh, van acht weken, want dus iedere woensdag is er dan een, uh, een cursus van twee filmpjes. Hoe je dus kunt voorkomen dat je valt als je op leeftijd bent. Nou, uh, het lijkt me heel interessant, ja. Ja, toch? Daar gaan we het onder andere over hebben. En dan hebben we nog een, uh, een interview. Uh, nou, dan denk ik dat het uh, leuk is om met Christel Veerman uh, te praten. Want die heeft een hele mooie webblog over uh, liefsuit uit Zandvoort. En het is echt een heel leuk interview. En voor de rest alles wat er nog langskomt? Oké, okay, nou, we gaan instrumentaal beginnen. Dankjewel, wel Morigone. En, uh, we hebben ook nog een artiest voor de dag, uh, Cor. En welke is dat? Nou, dan ga ik je vertellen deze week van een songfestival uh, zijn we even terug gaan duiken en uh, heel toevallig uh, komen we uit deze week bij uh, een dame dat is eigenlijk Teddy Scholte. Ah, Teddy Scholte, wat lief, uh, heel lang geleden. Dat is heel lang en geleden. En we gaan natuurlijk ja. even vertellen wat uh, de, het levensloopje van deze toen wel heel bekende zangeres. Dat was uh, Eigenlijk is ze Teddy van Zwieteren en ze was de dochter van een amateur toneelspeler en regisseur die de Haagse toneelvereniging Odia oprichtte. Hij inspireerde haar ook om te gaan toneelspelen. En na haar middelbare schoolopleiding op het Rooms-Katholiek Meisjeslyceum in Den Haag speelde ze een kleine rol in een show van Toon Hermans. Op 27 maart 1944 ontmoette zij de zanger Henk Scholten die in die tijd optrad in een duo met Albert van hetzelfde onder de naam Scholten en van hetzelfde. Leuke naam trouwens. Ze verloofde zich in 1945 en trouwde 22 augustus 1947. Henk Scholte overleed 17 juni 1983 in Rijswijk. En 27 jaar na het overlijden van een man overleed Teddy op 83-jarige leeftijd ook in Rijswijk. Uh, ze trad onder andere op in het programma De Bond op dinsdagavondtrein. Dat, uh, de oude luisteraars onder ons die kennen dat vast nog wel. Met liedjes die door Henk Scholte waren geschreven. Nou, ik ken en... dat niet hoor. Nee? nee? Nee, ik ben van 64. Dus, nou, Oké, okay. nou ja goed. Maar waarom ben je toch een beetje nauseaard? idee wel eens. denk ik, nou, ja. misschien gaan we het verder terug in de tijd. Maar wel leuk om te proberen terug te luisteren. Uh, even kijken. Van 55 tot uh, 60 trad ze op als gastverdette... in het televisieprogramma De Snipper, Snap Revue van de AVRO. Die moet je wel kennen, hè? Stel, ja, die snap. keer ik die keer wel. Ja. In 1959 uh, werd ze gevraagd door de NTS... om mee te doen aan het Songfestival 1959. Er soms ze twee liedjes, De Regen en... Die gaan we zo meteen draaien. Een beetje. Met het tweede, een uh, compositie van Dick Schallis... op tekst van Willy van Hemerts... Uh, behaalde Scholt uiteindelijk de eerste plaats... op het Songfestival in 1959 in Cannes. Nou, het is uh, niet vaak gebeurd dat we één geworden zijn... maar zij heeft het toch wel gepresteerd toen. Hè? Ja, en het leuke is... het is natuurlijk ook nog eens uitgebracht... in het Frans, in het Duits, in het Italiaans en in het Zweeds. Uh, in het Frans had het een petit peu... en we hadden nog sia uh, in het Duits... en we hadden un poco, poco in het uh, Italiaans... en een uh, veren... Als we het goed uitspreken hier, hoor, ja. Om, Omveren. In het uh, Zweeds. Morgen. Dus, uh, nou ja, echt een uh, heel uh, leuk verhaal over deze dame. En uh, we gaan van het draaien Het uh, winnende liedje van toen, een beetje. Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje. En dat ik kon kijken in het interieurtje.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 Nou, dat was uh, Teddy Scholten. Een ja, beetje. Teddy Scholten, ja. Een heel klein beetje. Maar. Ja, ik, ik, ik zie dit op internet. Dat, dat, dat in de jaren zeventig uh, is uh, gestopt met zingen. En dan werd ze PR-functionaris van het hoofdbestuur van het Nederlands Rode Kruis. Ja. ja. Dan denk ik van ja. Leuke sprong. Uh, dus, uh, we slaan op. Hoe -ho -ho dat een mens? Hè? <laughs> nou ja, weet je, je hebt dan... Uh, kijk, Teddy Scholten was natuurlijk met dat nummer een beetje uh, een vlieg in de top 40. Ja. En daarna is het natuurlijk wel bekend geweest met allerlei radioprogramma's en, en liedjes zingen, maar nooit echt meer met een top 40-nummer. En uh, ja, dat is dan jammer, want het, het genre wat ze dus heeft gemaakt, en, en die uh, man van haar, die, die schrijft natuurlijk heel veel liedjes. Dat, dat is een hele leuke documentaire gaat dat worden hoor. Ja, toch het is het een periode waar uh, voor de oudere luisteraars onder ons, natuurlijk. Die weten het wel, uh, hadden we hadden allemaal. Uh, Max van Praag, uh, Bob Scholte. Uh, uh, in dit geval Tessie Scholte. Uh, toch muziek uit die jaren. Dat, dat voor die mensen toch wel heel erg aanspreekt nog om dat ja. te horen. Dat is wel leuk. En, en vooral zo af en toe even te draaien tussen uh, het hedendaagse... Uh, gebonk heen. Is dat voor die mensen? Disco, wel een geweld. Disco, een, uh, disco geweld Is dat wel een leuk lichtpuntje natuurlijk zo af en toe. Ja, en ik is... ga ervan uit dat we toch wel wat oudere luisteraars hebben die we daar toch wel een pleziertje mee kunnen doen. Mochten ze trouwens een verzoekje hebben uit uh, hun periode. Stuur het op zou ik zeggen hoor. Geen probleem. We zoeken ja. het wel bij elkaar. Dat is, uh, nee? dat is ook zo. Uh, nou wat gaan we zo doen? We gaan zo even proberen contact te zoeken met uh, Geri Rutte. En uh, in de tussentijd gaan we even nog een uh, plaatje draaien denk ik maar. Oké. Okay. Hier is uh, Santana. Oh, oh, Het onmiskenbare geluid van Carlos Santana op zijn uh, gitaar. Uh, we we hebben uh, uh, iemand nou, een gast in de lijn. Had ik ja, begrepen. we gaan even praten zo meteen met, uh, met, met Gerry Rutte. Maar ik wil nog even wat zeggen over Carlos Santana. Het is echt typisch een nummer wat heel geschikt is voor gitaar. Ja. Ken je dat, Dat mensen dan doen alsof ze gitaar spelen... maar dan uh, hebben ze geen gitaar vast in hun handen. Ja, een soort luchtgitaar? Ja, luchtgitaar. Ja. Lucht ja, ja. nee, ik las dat in de krant uh, enige tijd geleden alweer over uh, valpreventie. En ik werk natuurlijk zelf in de offshore. En valpreventie is in mijn uh, tak van, van, van, van werken bijzonder hot. Hè? Want uh, je krijgt alle heel middelen om te voorkomen dat je, dat je valt. Want als je valt, dan val je meteen 30 meter naar beneden. En, uh, maar oudere mensen hebben daar ook wat, uh, wat moeite mee... om uh, te voorkomen dat ze vallen. Nou, en daar gaat, uh, Pluspunt gaat daar wat aan doen. En aan de telefoon hebben we, als het goed is... Gerry Rutte, die er alles van weet. Hallo. Goedemiddag, Cor. Goedemiddag, Cor. Hi, welkom Hallo. in de uitzending. Ja. Dankjewel, dankjewel. Ja, valpreventie. Um, uh, ja. Ik zie, uh, doe mee met Teun en Ellie. Zijn dat de Teun en Ellie die ik denk dat zijn een ellie zijn of zijn het andere? Waarschijnlijk wel, ja, waarschijnlijk <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja. Nee hoor, maar weet je, de cursus valpreventie is natuurlijk al heel lang hè, bij het pluspunt. Maar uh, het kan natuurlijk niet uh, gehouden worden door uh, vanwege corona. Dus nu... Uh, en er is toch best wel veel uh, animo voor. En het gebeurt ook veel dat oudere mensen vallen. En uh, nu is het dus samen met het team Sportservice uh, van Zandvoort. Sportservice Zandvoort uh, organiseert Pluspunt vanaf volgende week dinsdag 18 mei de cursus valpreventie. Maar dan online. Ja. En um, voor welke mensen, voor welke leeftijdsgroep is dat? Dus echt voor, voor dat die, um... dat is echt voor de mensen die... Ja, als je bang bent om te vallen, Cor, of als je, bijna, of als je al bent gevallen of, of ben, bang bent om te vallen, is dat toch uh, wel... Uh, en ook als je moeite hebt of meer moeite krijgt om op te staan uh, en, en alledaagse bewegingen, daar is die cursus... Uh, is het ook voor die mensen die af en toe al allemaal uit de kroeg komen? <lacht> Nou, dat denk ik niet. Het zal een leuk idee zijn, natuurlijk. Ik. Nee, ik denk dat het inderdaad voor, voor mensen zijn die uh, ja, gewoon. Ja, de ouderen. De ouderen. Ja. Ja. ja, weet je, en het heeft ook te maken met, met veiligheid, het zicht, het gehoor, uh, hoe je voeten uh, eruit Want dat heeft ook wel mee te maken. Voetverzorging, hè, hoe je voeten zijn. En alles heeft te maken daarmee dat je uh, om te vallen. En ja. hoe val je, weet je, dus dat is best wel heel belangrijk. Ja, ik heb geleerd, en dat, dat komt natuurlijk ja. vanwege mijn werk. Van je moet altijd voor je op de grond kijken of er wat ligt. Want als ja. je valt, dan, uh, dan ja. ja. schade erger ja. ja. zijn. Het. Dan lig ja. je al namelijk, ja. Ja. Ja. ja. Dus het is ook heel goed uitkijken. Van, uh, ja, en dat wat is ook het heen. zicht ook goed, hè, inderdaad. Je moet goed om je heen kijken, ook vlak voor je en zo ook. Maar dan is het ook belangrijk dat je goede, goede schoenen aan hebt en zo ook. En uh, ja, eigenlijk. Alles heeft er toch mee te maken. En dat gladde badkamermatje wat glad, zo ja. leuk is, dat moet toch maar weg als het glad is. Ja, en ook als het geregend heeft. Weet je wel, zijn sommige uh, uh, tegels of wegdek is dan glad en zo ook. Dan kun je ook onderuit gaan. Ja. En met, met sneeuw natuurlijk ook in de winter en dat soort dingen meer. Ja, daar weet maar ik nou, alles best van. Wel. Ja, dat is echt wel. Maar is er eerst veel, heel veel behoefte aan, denk je, met de, met de vergrijzing van de mensen? Ja. Ja. Ja, er gebeurt ook heel veel ongelukken, ja, ook in huis want... trouwens. Ja, ook in huis, hè? want uh, in huis wordt er. Uh, het, het, het blijkt dat er thuis ook heel veel uh, mensen vallen en zo ja. ook. En, en vaak ook fataal, hè? ook. Dat ze dus, uh, dus niet weten hoe ze vallen, moeten vallen. en dan meteen plat op hun gezicht of al oh, weet ik wat vallen. Terwijl als ze uh, hun handen uitsteken of leren vallen. kun je dat heel veel er, ergens voorkomen. Oké. Okay. Uh, hè? Ja, het is, uh, ik, wat ik bijvoorbeeld weet is dat het in mijn, uh, mijn, mijn, mijn werkwereld is het gewoon niet toegestaan om, om gevaarlijke dingen te doen. Hè? Boven de twee nee. meter. Dan moet je uh, dan zekeren ja. met uh, harnas en dat soort dingen. Van, vast, uh... Maar over het algemeen is het zo dat de meeste ongelukken toch altijd thuis gebeuren. En ja, met name in de keuken. En dan uh, ja. hebben we het over trappetjes die 45 uh, ja. oh, oh, jaar oud zijn op een stoel die nog van staan. twee of, ja. ja. Of op, op een stoel, een stoel of of op op een van een poot. Ja, dat is levensgevaarlijk. En ja. die ongelukken gebeurden voornamelijk dan uh, in, in, in de huisdek kring en niet zozeer ja. op het werk. Maar op het werk nee. mag je niet meer eens op een ladder staan als je niet gecertificeerd nee, daar wordt is. Dus, nee, ja, dat is ook zo. Ja, en thuis ziet niemand het verder, weet je. Dus nee. dan sta je nee. even op een krukje of op een uh, trapje. En dan is het zo gebeurd. Ja. ja, want als dat lampje kapot is in de keuken die uh, vervangen moet worden en je hebt hem liggen ja. in de kast. Ga ja, je zelf proberen en dan, uh, dan gaat het op de tafel staan. Ja. Ja, ja. Ja. <laughs> Met alle risico ja. van en toch, doe je dat, en toch doe je dat heel snel, weet je dat. Ik vertrap me er zelf ook op, hoor. Dat je dan denkt van, ah, oh, ja, wel even. Ja, maar dan is het toch even wel uh, <laughs> opletten. Ja, ja ik, uh, wat ik begrepen heb, er zijn 16 filmpjes. Maar het zijn ja, 8 ja. dagen. Uh, uh, ja, het zijn uit. 8 dinsdagen. Ja, die beginnen dus volgende week dinsdag de 18 mei. En die zijn een uur. Dus van uh, 2 tot 3. En tijdens die, uh, dat, dat uur worden dus 16 filmpjes. Dus in die 8 dagen worden die van een kwartier worden die gemaakt. En dan kun je dus zien... Uh, die is vanuit hun huis gemaakt. En dan kun je zo aan die cursus meedoen. Dus het is eigenlijk heel praktisch ook. Dus je ziet wat er kan gebeuren als je... Valt. Of, uh, en, en is er nog enige of... interactie of zo? Of mensen die hebben natuurlijk altijd vragen achteraf van Ja, ja want dan ik... is na afloop, dan zit er iemand van, de, van, na afloop van elke cursus zit er iemand van sportservice, Team sportservice klaar. En die, uh, die kan dan bespreken, uh, er komen natuurlijk pas, best wel vragen komen er, uh, ja. uh, om te beantwoorden. Want weet je, ook, er wordt namelijk ook uh, aandacht ge, uh, gegeven aan de thema's zoals veiligheid, wat ik net al zei, het zicht, het gehoor en de voetverzorging ook. Wordt ook allemaal aandacht aan besteed. Dus het is heel breed. Ja. Nou, ik vind dat wel mooi. Want uh, ja. in, in coronatijd is het natuurlijk een beetje lastig om dat uh, op locatie te doen. Ja. ja. Alles is natuurlijk gewoon dicht. Hè. Dat, uh... Ja, en dan kunnen ze dan allemaal laten zien hè, wat, je, wat je wel en niet, uh, niet uh, moet doen. En. Uh, je, maar ja, dat moet je dus nu volgen op je computer of je laptop of je tablet. Maar ja, als je dat, daar nou problemen mee hebt, dan, komt er, dan moet je toch altijd even met Pluspunt bellen, sowieso, voor deze cursus. En dan kun je vragen of iemand van Pluspunt een vrijwilliger je kan helpen om dat te installeren. Ja, hoe, hoe is dan, het nou uh, tegenwoordig met de, de percentage ouderen met computers? Gaat dat de goede Nou, dat kant wordt op? steeds meer hoor. Dat wordt wel ja. steeds meer. Jazeker. Ja, zeker. En er worden ook cursussen gehouden hè, voor ouderen. Al jaren ook al bij pluspunt voor computergebruik uh, en zo. En maar gaat het ook gebeuren in, in zeg, stel, de, de Bordaan Stichting? Uh, in een zaal, al die mensen bij elkaar? Dat is dat een, uh, ja. een blok dat we gaan, gaan volgen? Uh, nou ja, um, dat, dat, dat kunnen ze daar bepalen natuurlijk. Hè? Ja, dat is dan leuk. Deze uh, zijn het ja, dat dat de doelgroepen het ook in aandacht. principe. Ja, ja, ja, die weten dat ook wel en die zullen dat zeker doen, neem ik aan. Want dat is natuurlijk helemaal mooi. Dat je dat dan met z'n allen kun, kan zien. Nou. Maar zij hebben denk ik ook een eigen... eigen uh, uh, cursus, hoor. Intern, denk ik, de Bodaan. En okay, okay. Huis in de Duinen, denk ik dat, dat die dat ook heeft, of had, zeg maar. Ja, want jullie zijn de aanbieder. Het is en... ondersteunend, hè. Ondersteunend, het is ondersteunend, ja. Ja. Ja, Heel goed initiatief, vinden wij. Ja, dus aanstaande dinsdag volgende week, is de eerste ja, cursus? is de eerste cursus. En moet je, die, je geeft je op bij de balie van Pluspunt... Hè? 023 574 0330. En dan geef je ook aan of je eventueel hulp nodig hebt... bij het maken van die online verbinding. Dat is dus best wel misschien even moeilijk uh, om dat uh, te doen. Ja. Nou, nou, en die filmpjes, hè. Er zijn dus ook filmpjes. je kan dus ook uh, uh, ondersteunende filmpjes zijn er. Uh, die kun je ook uh, opzoeken. Dat is heb je ook nog eens www.nindervallen.nl. Daar kun je ook eventueel kijken. Ja. Nou, ik ga ze zeker kijken. Want ik wil graag ja. van Teun en Ellie natuurlijk gewoon zien. En Ellie, ja. <laughs> en, um... Die worden heel beroemd worden die. Ja, dat denk ik ook. Ja. Al, ja. Want ik ja. denk als dat, als dat nou leuk gedaan is, dan, dan, ja. dan, dan wordt het ja. doorgetrokken naar het landelijke natuurlijk. Ja, wat dacht je? Ja. Ja. Nou, ja. heel leuk. Dankjewel voor, het, uh, ja. voor de tijd die je even vrijgemaakt voor ons. Dat je even dat je belt, dat je erover belt. Ja, en dat we hopen op veel animo. Ja, ja. oké. Okay. Ja, nou graag. gedaan. Dankjewel, wel, Thor. Uh, ja, ja. een fijne dag. Bedoel. Ja, bedankt, Thor. Doe. Doe. Doei.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 You love know, the snowflakes in the winter And so much more Only that summer of 69 Ja, de broertjes Bolland uh, en Bolland, de twee broertjes, waren dit met de summer of 79 en uh, onze zomermoenen beginnen. Maar dit was al een uh, terugblik op heel wat jaartjes geleden. Lekker nummer hoor. Heerlijk nummer, ja. Lekker. Maar ze hebben uh, een hele tijd zijn ze gebroeieerd geweest met elkaar. Hè? Is ja, ja, maar het zit natuurlijk in een hele nare situatie momenteel. Die ene jongen is heel ziek en ja. uh, gelukkig hebben ze elkaar weer gevonden. En uh, het is een beetje jammer dat het onder deze nare omstandigheden moet. Maar ja, goed, zo gaat het vaak in het leven, Cor. Hè? Ja, uh, Cor. Ja, ja, ja, Jij doet natuurlijk ook wel een beetje tv-werk bij, uh, bij ons, ja. uh, onze zender. <laughs> nou, laat ik het zo zeggen. Um, we hebben natuurlijk een tv-kanaal waar dan uh, tekst tv op draait. En. Um, ik ben al eigenlijk sinds 2010 loop ik een beetje te vertellen en te verkondigen... van we moeten meer met dat tv-kanaal doen, want alleen maar tekst... en dat is natuurlijk in een relatie en dan begint het weer opnieuw. Nee, we hebben een, mooi, een mooie mogelijkheid toch om, om iedereen te bereiken. Ja, nou, iedere keer kwam er weer wat tussendoor. Als ik dan ermee uh, kwam, dan, uh, dan was er een andere en die had dan betere ideeën... en uh, die overtuigde het toenmalige bestuur en die gingen dan vervolgens aan de gang. En dan, heb je, dan zie je een piek en op een gegeven moment zakt het weer in... En uh, dan gaan die mensen weg en dan komen er weer andere mensen. Nou, ze hebben we dan uh, drie, vier keer uh, zoiets uh, iets gehad. En, uh, en toen vroeg op een gegeven moment het bestuur aan mij van... ja, hoe zie jij dat dan? Nou, toen heb ik dus mijn visie opgeschreven. En een maand later zeiden ze tegen mij van... Uh, we hebben het gelezen. <laughs> Wanneer kan je dat gaan doen? <laughs> nou, en toen heb ik uh, eigenlijk beetje alles wat ik verzameld had in de loop der jaren. Want ik heb, bij het genootschap uit Zandvoort heb ik heel lang gezeten. Daar heb ik allemaal films uh, voor verzameld. Um, ik heb uh, Rob Bossink ik gesproken. Ik mag al zijn films uh, gebruiken. Ik heb Jan van der Meer, die nou in Oeganda zit, uh, gesproken. Die heeft uh, heel veel filmmateriaal gemaakt. En uh, Roel van het Hof, die vroeger voor Zandvoort TV allerlei films uh, maakte... We hebben allemaal geen problemen ermee dat we het gaan gebruiken. Er zijn wat mensen die vliegen met een drone rond hier in Zandvoort. Nou, die, die vinden het ook wel leuk als hun filmpjes op het uh, tv-kanaal komt. En uh, ja, zo heb ik dan ook nog gisteren zelf een filmpje gemaakt. Want ik ben in een bunker geweest. <laughs> en in die bunker daar had je hele mooie tekeningen op de wand. En uh, nou, dat heb ik natuurlijk gefotografeerd en gefilmd. En toen dacht ik, nou, laten we er eens een nieuwsitem van maken. Nou, die, die, die, die wordt vanavond weer om acht uur wordt die gedraaid. En ook de rest van de week. En... Daar zoeken we natuurlijk uiteindelijk nog meer mensen voor... die dan samen een uh, redactie uh, gaan vormen. En dat we dan echt op zoek gaan naar het nieuws... en dat dan opnemen en daar een item van maken. Een nieuwsitem. Maar denk jij, zijn er nog meer of veel zandvoorders... van oudere zandvoorders met, met het 8 mm materiaal van vroeger? Ja, ik heb, uh, ik heb een apparaat thuis. Dat is, een, dat is ook een heel grappig verhaal hoe ik eraan gekomen ben. Um, ik, ik was op een gegeven moment, en dan heb ik het over zo'n 10 jaar, 12 jaar geleden... Uh, was ik bezig met het digitaliseren en verzamelen van, van films. Maar ik vond de kwaliteit vond ik altijd heel slecht... omdat men dat voornamelijk deed door het projecteren op de muur... en het dan filmen met een uh, digitale camera. Maar dan wordt het nooit echt scherp. En toen ben ik eigenlijk op zoek gegaan naar iemand die dat beter kon doen. En toen ben ik allerlei bedrijven langs gegaan met een proeffilmpje. Ik had die niet uit tijd uit een leaseauto, dus ik reed heel Nederland en België... Reed toch uh, voor niks rond... En dan ging ik weer dan naar dit bedrijf en dan weer naar dat, dat bedrijf. En er zat één bedrijfje daartussen in de buurt van Eindhoven. En die man die, uh, die zei van, uh, ja ik kan, het, uh, ik kan het beter. En die had al een techniek ontwikkeld, waardoor het inderdaad veel scherper was. Maar het was nog niet mooi dat je kon zeggen van, nou, het is uitzendkwaliteit. Daar was hij wel mee bezig. En die heeft, uiteindelijk heeft hij een apparaat ontwikkeld die dan van uh, het filmmateriaal... Dat is allemaal losse beltjes, want het is 16 beelden per seconde. Dat op... bij elkaar te zetten. Ja. En die maakt van ieder frame een foto. Ja. Nou, en als je dan een foto hebt en je hebt een beeldereeks... kun je die met elkaar vergelijken. En dan kun je ook zeggen, omdat het met een digitale camera gefotografeerd is... het is geen video meer, maar het is gefotografeerd. En dan kun je dat met elkaar vergelijken. En dan kun je uh, de computer laten bepalen dat die zwarte puntjes die er dan vaak in zitten... dat is dan de vervuiling van de ontwikkelvloeistof. Ja. En dat komt voor op één beeldje. En het beeldje ervoor en het beeldje erna heeft dat niet. Maar je moet dat zien over al die beeldjes. Dus gaat de computer gaat dat digitaal wegpoetsen. Nou, en dan heb je ook nog een techniek om bijvoorbeeld uh, een sleepspoor... wat in het midden zit van uh, een, een, een emulsielaag... dat is vaak de laklaag die beschadigd is door een projector... omdat die dan te vaak gedraaid is... Uh, om dat op te vullen met een bepaalde vloeistof... Dan maak je er een foto van. En tegen de tijd dat hij dan weer op de rol gaat, dan is die vloeistof weer weg. En dan is die streep eigenlijk weer terug. Waardoor je dus een hele strakke digitale film krijgt. Het enige nadeel wat je hebt is dit is een 4 tot 3 verhouding. Dus niet 16,9 bioscoopformaat dat we nu allemaal hebben op de televisie. Nee, de andere verhouding. Andere beeldverhouding. Nou, en ik heb dan wel eens geprobeerd om bijvoorbeeld een randje aan de onderkant en een randje aan de bovenkant weg te laten door een stukje in te zoomen. Waardoor hij dan wel 16-9 is. Maar toch blijf ik het zien. Dus dat doe ik dan niet. Het komt steeds een beetje terug, toch? Ja. Nou, en daar heb ik dus heel veel materiaal al van, van Zandvoorters gekregen. En uh, als we dus mensen zijn die dus dat hebben liggen thuis... Dat zou heel leuk zijn. Dan, uh, dan doe ik dat natuurlijk voor niks. Als het ja. op de televisie kan uh, worden uitgezonden. Hartstikke leuk. Jij natuurlijk. Ja. Want uh, ja, nostalgie, het, het blijft toch altijd weer terugkomen bij mensen. Beelden van vroeger... Uh, vooral de ouderen. Nou, maar ik denk ook die jongeren wel. Ik bedoel, je merkt het over vaak dat jongeren er ook een beetje, een beetje weer oog op... dat uh, wat vroeger geweest is, ook qua muziek en, en qua historie. En, uh, ja, want ik weet natuurlijk... Oh. Polygoon uh, heeft natuurlijk heel veel gefilmd in, in Zandvoort. Ja. Omdat dat uh, Philip Bloemendal die woonde in Zandvoort. En die was dan natuurlijk de presentator. En uh, er zijn heel veel losse filmpjes uh, gemaakt door Polygoon. die, uh, Met Philip Bloemendal als, als regisseur of cameraman... In Zandvoort. En ja. uh, dat is vrij uniek, want uh, er is geen badplaats... zo vaak gefilmd door het polygoon als Zandvoort. Maar dat komt alleen omdat... Uh, Leuk eigenlijk, ja. ja. Nou, verder heb ik natuurlijk uh, voor de komende tijd... heb ik uh, het voorlopig zo gedaan dat we om uh, 12 uur... en om acht uur s avonds hebben we dan een uitzending... van uh, een uur televisie. En jij, ja, dan moet je meer denken aan uh, wat actuele nieuwsfilmpjes... En oud materiaal wat ik dan in de loop der jaren al verzameld heb. Een tijdje geleden bijvoorbeeld uh, hoorde ik dat er iemand had een film... van de bouw van het Bouwers Palace Hotel, wat nu uh, Palace Hotel is. Ja, wie was dat dan? En dan ga ik dat dan op zoek. En uiteindelijk heb ik hem gevonden. Ja, is het is een, uh, een 8mm film. En uh, ja, er zit natuurlijk geen geluid bij. Dus dat moet ik dan ook monteren. En dan heb je ook nog eens de overgangen van de lassen die dan... Uh, ...een beetje het loslaten waren... ...en een beetje ja, zo'n zo, zo rare streepje overgang had... ...moest ik het allemaal digitaal uitknippen. Dat heb ik allemaal gedaan. Ik heb het allemaal gemonteerd. Ik heb een aankondiging gemaakt bij de film... ...en een aftiteling erin. Nou, die uh, wordt vanavond bijvoorbeeld om acht uur gedraaid. Dus eigenlijk een, een oproep uh, door uh, aanstandsvoerders... ...van uh, kijken of er wel leuk materiaal op liggen. Ja, dat, uh, en ik, weet, ik weet eigenlijk wel zeker... Dat er, uh, ...dat er echt nog honderden rollen filmmateriaal... ...op, op zolders liggen... En, maar datzelfde geldt ook voor dia materialen Want met dia's... Ik kan ook dia's overzetten. Daar kun je ook een slide over maken. En ik heb er een paar gemaakt in het verleden. Onder andere voor het Rode Kruis... afdeling Welfare. En ik heb een uh, compilatie gemaakt... Van, van foto's... waarvan je niet verwacht dat ze ingekleurd waren. Maar ze waren wel ingekleurd. Dus dan laat ik hem eerst zien in zwart-wit. En daarna... loopt hij over naar kleur. En dat is heel apart... Ja. Dan, dan zie je ineens uh, hoe het dan uh, werkelijk was. En dat wil ik dus ook doen met een uh, boekje. wat ik van, uh, van een Rob Wind heb gekregen recentelijk. Daar stonden allemaal foto's in van uh, operettevoorstellingen. Nou, die uh, heb ik allemaal ingescand. en die heb ik de afgelopen tijd allemaal geplaatst. op de website Nostalgisch Zandvoort. waarvan ik de beheerder ben. En uh, daar krijg ik zoveel leuke reacties op. dat ik denk, ja, ik moet er eigenlijk nog iets meer mee, iets meer mee doen. Er zitten heel veel close-up foto's erbij van iemand die dan helemaal is opgesminkt als, uh, als een hele mooie prinses of een uh, baron. En als je dan ook nog die operette muziek uh, hebt van dat stuk, want geluid hebben we niet, dan kan je daar weer een uur van maken. Of ja. een half uur van maken. En ja. dat uh, laten zien op het uh, tv-kanaal. Dus de mogelijkheden zijn er allemaal wel. Het kost alleen wel heel veel tijd, allemaal. Nou, Zo'n beetje met elkaar kent het. beeld doen het genootschap uit Zandvoort, de WURF. Dus dat, er zit natuurlijk heel veel historie ook nog in. Hè? Ja, dat klopt. Die en mensen die uh, kunnen vaak wel uh, goed advies geven. of, of weten nog dingen van vroeger. Nou ja, wat de WURF nou ook doet, is het uh, naspelen van, uh, van scènes van vroeger. En dat is, uh, dat is heel leuk. Dat hebben ze uh, uh, voor het Zandvoort Museum bijvoorbeeld gedaan. Het uh, Magische Schilderij. Nou, dat is ook een filmpje wat, uh, wat binnenkort een keer wordt uitgezonden. Wat er nu op het uh, tv-kanaal is, dat zijn allemaal proefuitzendingen. Want uh, gisteren kwam ik er al achter dat er een bepaalde audio codec, Ja, dat is geheimtaal voor de, voor ja. de geluiden. Die hebben wij niet uh, op het systeem staan. En uh, dat filmpje had toevallig die audio codec, Dus dat is uitgezonden zonder geluid. Dat wordt nu gecorrigeerd. En uh, dat wordt straks uh, wel met geluid uitgezonden. En dat is de, uh, de film van Fred Bouret En dat is een uh, film over de restauratie van het knipscheerorgel in de kerk. En dat is, uh, dat is echt heel interessant om te zien hoe dat gegaan is. En uh, dat heeft die man echt heel mooi gefilmd. Nou, leuk. En uh, je vertelt uh, vol uh, passie over, jou, uh, over jouw passie eigenlijk. Hè? Je ja bent heel enthousiast hierin. Ik heb natuurlijk uh, ruim tien jaar in het bestuur gezeten... van het uh, genootschap uit Zandvoort. Dat is bijna twaalf jaar volgens mij. Maar het laatste jaar was ik dus meer weg dan dat ik uh, daar iets kon doen. Dus uh, na, een, na een tijdje moet je daarmee stoppen, vind ik altijd. Uh, maar mijn familie... Is terug tot 1542 eh, na te gaan. In, in, nog, nog steeds in Zandvoort. En mijn naam is draaier. En dat komt dan uh, van de Lijndraaierie. Dus een, uh, is net niet een touwslager. Maar meer een, uh, een, een, een soort ja, beroep waarmee ze een soort touw maken voor netten. Het is wel leuk als je ook die, die, die, die bijnamen. Als je een beetje gaat terugkijken van drommel. En, en zo zijn er meer. En je gaat terugzoeken, dan kom je vaak tot, tot uh, hele mooie ontdekkingen waar die namen vandaan komen. Ja, ik kan je bijvoorbeeld vertellen, er was een, uh, een man, ik weet niet zijn echte naam, ik weet wel dat hij Jan Schijt in de Hoogte heet. Ja, ja. En dat heb ik eens uitgezocht, van, dat vond ik zo'n aparte naam, maar die man was metselaar. En die was bezig in de watertoren bovenin, om dat, uh, daar uh, ook te metselen. En als je dan gaat denken, dan moest hij natuurlijk kakken. En die moest natuurlijk op een gegeven moment ja. kakken. En die heeft dus in zijn cementbak heeft die gekakt. En dat heeft een collega gezien. En toen heette die Jan Scheid in de hoogte. Geweldig. Geweldig. Ja. Maar ja, dan heb je ook nog uh, Toemaar Teuntje en, en zo. Daar zullen we ja. niet in details over gaan treden. Ik heb je ook een lijst op staan met Zandvoortse bijnamen van heel lang geleden. Geweldig ja. als je dat ziet zo. Maar je moet heel goed oppassen dat... Uh, met, met, je, je hebt Zandvoortse bijnamen, hè? maar je hebt Echt bijnamen. Ja, je hebt dat scheldnamen. En je hebt scheldnamen. Ja. En ik ken iemand die ik uh, ooit een keertje per ongeluk aansprak met zijn scheldnaam. De een klap voor je kaders. En die man, die, dat was een hele vriendelijke man, hè. En dat was altijd wel aardig vond het goed om te vinden. En ineens werd hij boos van... Oh, je, ik wil niet dat je met die doet. Oh, ja. <laughs> Geweldig. <coughs> en die werd daar dus gewoon echt boos om. Ja, ja. Nou, leuk dat even te horen. Ja. En, uh, nou, we komen er nog een keertje op terug. En uh, vanavond om 8 uur is er weer te kijken. Vanavond om 8 uh, uur is er weer te kijken. Op het en, kanaal van um, uh, 40 op de televisie. de ja, Voorlopig doen we het allemaal uh, uh, nog als proef. En uh, in de toekomst willen we dan ook echt, uh, dan wordt het allemaal herhaald. Oké. Okay. En dan gaan we het ook echt aankondigen wanneer er iets komt. En nogmaals, een beroep op de... Ja, vooral de ouderen natuurlijk. Kijk even naar de leuke 8mm films die we misschien nog hebben. Ja. En me weten wel raad mee. Is het, we, het van Zandvoort, uh, dan kunnen okay. we het gewoon op het uh, tv-kanaal doen. En wat ook heel leuk is om, uh, om even de, uh, te vertellen. Um, er zijn natuurlijk in het verleden allerlei mensen... die hebben mij uh, wel toegezegd om uh, het even op te zoeken... wat ze nog hadden liggen op zolder. En daar heb ik ook nog nooit van gehoord... Dat ja, jammer. jammer. En misschien is dit weer een uh, mogelijkheid om, uh, om mensen... Een reminder te, uh, voor de mensen aan te, aan te zetten om dat verzorger te halen. Oké, we gaan uh, de lucht in met uh, Coat B. Goedemiddag dames en heren, hier spreekt uw purser... en ik heet u namens onze captain nogmaals hartelijk welkom aan boord... van deze Boeing 747... Ons toestel, u heeft dat misschien bij het instappen gezien... heet de Vincent van Gogh... en is genoemd naar de beroemde Nederlandse schilder Vincent van Gogh... die ook nog een tijdje in Frankrijk heeft gewoond... waar vooral veel wijn vandaan komt. Wij vliegen momenteel op een hoogte van 1100 voet... en onze snelheid bedraagt 280 mijl per uur... wat overeenkomt met 250 knopen. Ik hoef u niet te vertellen dat dat hele andere knopen zijn dan u gewend bent. En dat zouden er bovendien wel wat veel zijn. 250 knopen aan uw jas of broek. Als een Boeing 747 opnieuw moet worden overgeschilderd, dames en heren... dan kost dat het lieve sommetje van maar liefst 160.000 gulden. En alleen die vervlaag weegt al zo'n 600 kilogram... wat ongeveer achtmaal zoveel is als Vincent van Gogh moet hebben gewogen. Op het einde van zijn leven gingen er misschien wel 10 A12 Van Gogs uit het gewicht van de verflaag op deze Boeing 747. Het is misschien ook wel leuk om te vertellen en anders is het wel aardig om te weten dat de vrachtuitvoering van de Boeing 747 een laadruimte heeft ter grootte van twee tennisbanen. Dat is nogal wat als u bedenkt dat een tennisbaan tenminste 24 meter lang moet zijn en minimaal 8 meter en 23 centimeter breed. Wist u overigens dat het net altijd op 1 meter en 7 centimeter hoogte precies moet hangen en dat Björn Borg al op 15-jarige leeftijd zijn Davis Cup debuut maakte. In 1972 was dat. Toen werd er al twee jaar gevlogen met de Boeing 747. In 1976 toen onze Boeing 747 al zes jaar in de lucht was, werd Borg Wimbledon kampioen in Wimbledon. En hij heeft deze titel vooral dankzij zijn te harde service vijf volgende jaren gewonnen. Dat is des te opmerkelijker als u Bedenk dat Borg van huis uit een greffelspeler was en bepaald niet verzot op gras. Zonder gras, maar dat hoef ik u nauwelijks te vertellen... zouden wij geen melk en geen vlees hebben. Zonder koeien trouwens ook niet, want van alle graseters... zijn vooral de koeien ontzettend belangrijk. Zij zetten de plantaardige voedingsstoffen die in gras zitten... immers om in melk en vlees. Voor baby's of kleine kinderen is er desgewenst melk... verkrijgbaar aan boord van deze Boeing 747... maar volwassenen drinken in de regel liever wijn of een glaasje. Whisky. Reeds 2000 jaar voor het begin van onze jaartelling werd er door de Chinezen wijn gedronken. En verder weten wij dat wijn, ten tijde van de Griekse dichter Homerus, in heel Griekenland bekend was. De eilanden die u rechts ziet liggen zijn overigens geen Griekse eilanden, maar meer de Hebriden. Waarin de regel ook meer whisky dan wijn wordt gedronken. Op de Hebriden wordt echter Schots gesproken en geen Hebrae. Zoals er soms ten onrechte wordt gedacht. Hebraeus wordt geschreven van rechts naar links. Dus net andersom dan wij op dit moment vliegen met onze Boeing 747. Een boek in het Hebreeuws begint dus op de laatste bladzijde, terwijl zijde het product is van rupsen. Deze rupsen maken een uiterst fijne draad, die zij gebruiken voor het spinnen van de kokon, waarin zij zich verpoppen. Het waren alweer de Chinese, dames en heren, die 3000 jaar geleden op het idee kwamen om die draad af te wikkelen en tot weefgaren te spinnen. Spinnen hebben acht poten en een lichaam uit twee delen, maar ook een poes kant binnen, waarmee zij aangeeft dat zij tevreden is. En u weet het, een tevreden roker is geen onruststoker. Of anders kent u wel de volkswijsheid die zegt van, waar rook is, moet vuur zijn. Vuur werd al 6000 jaar geleden een van de vier elementen genoemd, door wie anders dan weer door de Chinezen. De andere drie elementen waren water, aarde en lucht. Waar wij met onze Boeing 747 momenteel doorheen vliegen boven het water dat u daar helemaal beneden ziet en hopelijk landen wij straks allemaal veilig op de aarde want ik vertel u dit allemaal om uw aandacht af te leiden van het vuur dat al een half uur lang uit twee van onze turbofan motoren komt. Ik dank u wel. Ladies and gentlemen, this is your person speaking, and on behalf of the captain, I would like to welcome you again on board of this Boeing 747. While stepping in the Boeing 747, perhaps you did notice the name of our Boeing 747, and the name is Vincent van Gogh. And this Boeing 747 is then also named after the famous Dutch painter Vincent van Gogh, who used to live in the country of France for a while and, you know, from the country of France comes especially a lot of wine for drinking. Wine is a very famous drink in the France, but also in other countries. And it were the little Chinese people who noticed the pleasance of wine. And they did it notice before, oh, Jay, before 2000 years of our counting of the years in general. For Christ was born and all the terrible things that happened after... him. Wat moet je hier nou nog op zeggen, Cor? Ik hey, zou me een bijl in je nek geven. Ongelooflijk, <laughs> zeg. En als je dat nog hebt op een vlucht die heel lang duurt... dan wordt je dat helemaal helemaal Maar we gaan natuurlijk een beetje uh, af op... Uh, nou ja, nog acht minuutjes hebben. In ons tweede uurtje. Had jij nog wat loos te melden? Nou, ik had uh, uh, natuurlijk wel het een en ander gehoord... over de VVD. Dat oh, de ja. coalitie is, uh, is geklopt. Ja, we en, hebben ja. weer eens een keertje... Uh, Narigheid in de... Dus ja, die mensen moeten maar zelf straks een keer komen vertellen wat nou precies het probleem is. Maar ik geloof niet dat je ze met z'n tweeën in één kamer moet zetten, want dat gaat niet meer. Maar nou, ik kan een schot er tussen, uh... tussen zetten. Ja, ik kan nog wel eventjes uh, aangeven wat het uh, precies is. Dat is namelijk het persbericht van, uh, van de VVD.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 VVD-Zandvoort trekt daarom met onmiddellijke ingang haar wethouder terug uit het college. En Jacqueline Broek, voorzitter van de Zandvoortse VVD... Uh, die zegt als afdelingsbestuur betreuren wij dat de coalitie de eindstreep niet haalt. Wij respecteren de moeilijke beslissing van de fractie om zich terug te trekken uit deze coalitie... en het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat de fractie haar goede werk op een constructieve wijze voortzet. Nou, inmiddels is er dus alweer het een en ander veranderd... Want uh, Ellen Verheij blijft gewoon aan nou, de nou, wethouder. Lekker zit, lekker, uh, lekker warmte plus. Ja, en uh, meneer Drommel, die, uh, die wordt dan een zelfstandige uh, fractie. En, en meneer Drommel heb ik altijd uh, toch al heel hoog zitten. Want dat, dat, die kwam altijd mij een uh, beetje over als een soort rector van een school. Een hele strenge rector. En die kon ook een vergadering uitermate goed leiden. Soms zelfs kon hij zijn stempel er zo dus op drukken dat je toch wel met een goed, uh, goede vraag moest komen. Anders ben je niet eens uh, aan het woord gelaten. Dat was ook weer niet altijd even goed, maar, goed. maar ja, dat, dat, dat, daar is dus wat in veranderd. Ja, maar ik vind dat betreurenswaardig de laatste jaren. Het is, het is, het is nooit is het echt een periode geweest van uh, constant blijven. Het is altijd gebeurd er wat. En waarom? Vraag je wel eens af. Ja, weet je, het, het probleem een beetje is met, met raadsleden. Dat zijn eigenlijk goed bedoelende amateurs... En sommigen hebben wel een cursus gehad. En uh, anderen die hebben dan weer een beetje dit of een beetje dat gedaan. Maar het blijven mensen die dan gewoon in hun vrije tijd... onbetaald een vergadering bijwonen... om daar wat over te zeggen over het belang van zandvoort. En dat is gewoon... Uh, ja, het, het wordt ondergewaardeerd. Ja, maar het blijft natuurlijk dorpspolitiek. En dat, dat, dat is natuurlijk... Uh, ik denk dat het in een dorp toch anders werkt dan in een grote stad... Het lijkt nu elke keer weer. En uh, ja, we gaan kijken wat dit weer voor gevolgen gaat hebben, Cor. Ja, want het is natuurlijk wel zo dat als het maar uh, door blijft gaan, dat gebakkelij, dat op een gegeven moment ergens uh, iemand bovenin zegt van... Ja, nou zijn we er helemaal klaar mee. Ja. ja. Jullie gaan lekker bij Haarlem. Ja. En dat willen we toch juist niet. Nee, maar je moet ook kijken dat we niet die kant op gaan. En uh, ik, heb er, uh, ik weet het niet voor de toekomst. Ja. Is, dus, uh, we zullen het zien. Nou ja, we gaan nog even een uh, nummertje draaien. We gaan een beetje op het eind af. En het is alweer afgelopen ja. Is het alweer klaar? Bijna. Eetje. You can read my mind. 4.5. En in de eter op 106.9. Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 3. .5.